Het Oekraïense leger is op zeker drie plekken langs het front bezig met een tegenoffensief. Dat schrijft een Amerikaanse oorlogsdenktank. Volgens die denktank zijn er offensieven ten zuidwesten van Bakhmut, in het westen van Donetsk en in het westen van Zaporizhia. De experts baseren hun informatie op satellietbeelden en berichten van Russische bloggers. Eerder meldde de Oekraïnse onderminister van Defensie op Telegram... dat Oekraïense troepen oprukken naar het zuiden, richting Mariupol. Dat bericht kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. De Amerikaan Donald Triplett, die als eerste de diagnose autisme kreeg, is overleden. Kinderpsychiater onderzocht hem voor het eerst toen hij vijf was. Vervolgens publiceerde hij een onderzoek waarin autisme voor het eerst werd beschreven. Donald Triplett was 89 jaar. Een man van 66 is in de Amerikaanse staat Arizona omgekomen na een aanval door een zwarte beer. De man was bezig met het bouwen van een hut in een bosgebied toen hij plotseling werd aangevallen door het dier. Buren hoorden geschreeuw en probeerden de man nog te helpen, maar het mocht niet baten. buurman schoot de beer dood, maar de man was toen al overleden. De autoriteiten noemen het een ongebruikelijke aanval, omdat beren meestal aanvallen als ze op zoek zijn naar voedsel. Het weer, opnieuw een zonnige dag, later ook wat stapelwolken. 25 tot 29 graden wordt het, op de wadden iets koeler. Ook morgen zonnig, in de loop van de dag volgt wat meer bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, in het zuiden kan het 31 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een wisselstoring rijden er minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Zaandam. En tot zover zo de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. ZFM. ZFM. Zfm. Boom. Mm -hmm. Een hele goede morgen, luisteraars. U zit natuurlijk te wachten op het programma Goedemorgen Zandvoort. En het is ook een hele goede morgen in Zandvoort. Maar wel op het CM-circuit hier in Zandvoort. Want we hebben hier een prachtig raceprogramma. Dag in, dag uit. We dus gaan we bezig met auto's en alles wat ermee te maken heeft. Een heel interessant programma wat is samengesteld door Hans Potman. Het warme stemgeluid wat u nu hoort, wel vertrouwd. Dat is dat van Roy Donger. Ik ben vandaag uw presentator. Ja, geweldig Roy. Dankjewel jongen. We, we hebben een programma samengesteld in de eerste twee uur. Wat normaal inderdaad de, de uren zijn van Goedemorgen Zandvoort uh, we gaan straks nog even praten met Willem Strooman, hij uh, is bestuurslid van Classic Concerts er is morgen weer een concert, daar gaat hij alles over vertellen, en dan om half elf uh, komen de mensen van Raising Pride uh, dat is de, uh, het racen voor de LHBTI gemeenschap, en we gaan erover uh, praten of uh, de LHBTI gemeenschap uh, voldoende uh, uh, mogelijkheden heeft om om zich ook in de racerij, de autosport te rooien. Dat is op zich een uh, goede zaak als dat ook zo is. Zeker, dat gaat mij heel erg. Op. Ja, dat weet ik dat het jou erg is. Daarom heb ik het toch een beetje zo, zo gedaan. <laughs> <laughs> nee, nou ja, maar dat komt, dat komt helemaal goed. Ik denk wel dat het heel leuk wordt. Want uh, er is iemand die de, de Oka, de, de officials langs de baan, uh, doet. En, en een, en een uh, vrouw die uh, zelf race. Dat, dat lijkt me heel erg leuk. En na 11 uur hebben we nog Jan en Jaap de Kloet. Uh, dat die is wedstrijd. Natuurlijk in Zandvoort. En dan gaan we het ook hebben over de vermakelijkheidsbelasting. De retributie. Uh, moeilijk woord is dat, hè? Retributiebelasting. Nee, nee, het is nog langer volgens mij. Maar in ieder geval de vermakelijkheidsbelasting. die het circuit Zandvoort voor de Formule 1 moet gaan betalen. Um, dat is en daarna hebben we ook nog uh, een gesprek met uh, wat racers. En, uh, en misschien uh, kom ik vanaf het circuit ook nog wel uh, gezellig even uh, wat dingen vertellen. Dat is een uitdagend programma. Het is een uitdagend programma. Ja, nou ja, dat moet het ook een beetje zijn hè, voor de luister. We hebben gisteren ook een heel leuk programma gemaakt. en uh, Dit is de tweede dag. Morgen doen we het nog een keer. Alleen vanmiddag hebben we een uh, prachtig programma uit Bloemendaal. Dan uh, uh, gaan Benno Veugen en Rob Harms uh, alles vertellen over de 100 jarige bestaan van de reddingsbrigade. Ook erg goed natuurlijk. Ja. Uh, zij werken ook af en toe in zandvoeren. Het is dus, uh, gewoon heel erg leuk dat ze de 100 jaar gaan vieren. En dat doen ze met hun eigen uh, apparatuur daar vanaf het zomer uh, Bloemendaal. Strand, dus dat wordt ook heel erg leuk, met af en toe een update vanaf het circuit. Uh, we gaan eerst nog even, denk ik Roy, toch maar even een muziekje draaien en daarna gaan we praten met Willem Stroomman. Lijkt je dat een goed idee? lijkt me een heel goed idee, want het is mooi weer, dus laten we genieten van het Ja, ja. lijkt me. En uh, we verwelkomen ook onze technicus Isabel, goedemorgen Isabel, dan moet jij zeggen goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, goed zo, goed zo. Goed zo. En uh, jij gaat een lekker muziekje draaien, wat gaan we horen? Ja, ik heb geen microfoon. Dus. Oh, je hebt, oh je hebt geen microfoon. Nee, die die hebben, die hebben oh, Oké, okay. dus, ja. maar wat gaan we horen, Isabel? Doe maar. Doe, doe maar. Nou ja, prima. Laat maar horen. Tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan hun salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent voordat het te laat is. Want als de pond Dan lig ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak, Met polen zijn mijn woorden schaal, schaal, schalt. Onder de verke bouwen van de stad. Laat maar vallen aan, het komt er toch al van, het geeft hier of je hem. Ik Heb jou nooit, gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Voor dat de bom valt, hun diploma halen. Voor dat de bom valt, E is F C gaat draaien. Voor dat de bom valt, niet nachtneps, neepsand bij zijde. Voor dat ze zuiden en tegenouder aus. Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM Race Radio. En als het goed is, hebben we wel een telefoon, nadat de bom is gevallen. Uh, maar nu gaat er geen bom vallen waarschijnlijk. Willem Stroman, of van Classic Concerts, ja. bestuurslid. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. wat fijn dat je er ja, bent. Ja, zeker. En... Nee, ik begrijp dat jullie dus op het circuit zitten. Hè? Ja, ik zit op het circuit. En dat daar aardig wat uh, decibellen geproduceerd worden. Ja, dat is nog een beetje En dat is vast lekker. een voorproefje. Ja, dat is vast een voorproefje wat wij morgenmiddag uh, in de dorpskerk hebben. Want ik denk dat wij met decibellen dan jullie nog zullen overstijgen. Dan we morgen niet. namelijk een... Ja, we hebben morgen een koperquintet. En ah, koper, ja. dat zijn dus trompet, en kornet, en bugel, en, en hoorn, en noem die instrumenten maar op. En als je er één in de kerk laat spelen, dan is de kerk geheel gevuld... Ja. Maar er komen er morgen vijf. Vijf? Ik dus dacht eerst het dat het een reunie was van de Zandvoortse bekende familie, maar... Ook. Dat is het ook. <laughs> nou, of het de Zandvoortse familie is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het Koper Quintet in Mergo, dat stamt uit Kastriken. Ja. En bestaat meer dan veertig jaar. En dat is inderdaad een beetje een familieaangelegenheid, Want in ieder geval twee broers en een zus maken deel uit van het uh, ensemble. Bijzonder. En om maar even een paar namen te noemen. Uh, Johan... René en Astrid Breedveld, en dan heb je Edgar Nijman en Ray Bos, en die bespelen dus de instrumenten cornet, bugle, piccolo trompet, trompet, horn, euphonium en de s bas Wauw, dan worden we de kerk uitgeblazen. Gaat dat wel goed? Ja, dat wordt je zeker. Moeten de, dus de mensen oordopjes op je zetten de ramen maar open morgen. Ja. Ja, en uh, het is natuurlijk een, een, het is een heel interessant uh, ensemble, want ze bestaan al 40 jaar zoals gezegd. Maar er worden ook regelmatig uh, speciaal voor dit uh, quintet arrangementen geschreven. En die variëren van licht, klassiek tot hedendaags repertoire. En hun veelzijdigheid, ja, de ene keer speelt het ensemble in de grote Bafelkerk in Haarlem. Ja. En dan moet je van goede huizen komen om daar te kunnen spelen. En de andere keer spelen ze lichte muziek tegen als een cultureel evenement of samenwerking met een koor of orkest. En het leuke is dat zij dus jaren geleden, ik geloof 2010 als ik het goed heb, dat ze mee hebben gedaan met de openingsconcert van het gerestaureerde knipscheerorgel in de in dorpskerk hier. En daar kwamen 350 luisteraars. Dus wij gaan voor zoiets ergens weer deze keer. 350 luisteraars? Past dat in de dorpskerk? Uh, ja, dat past er zeker in. Ja. Oh, ongelooflijk. De dorpskerk. Als je de stoeltjes heel dicht op elkaar zet... <laughs> dan uh, heb je zeker... 400, 500 zitplaatsen, inderdaad. Het lijkt altijd in loop... een vliegtuig. Uh, die... nou, in de loop... Nee, nee, nee. In de loop van de jaren zijn dus de stoeltjes er wat ruimer gezet. En de laatste tijd hebben we ook tafeltjes ertussen, waardoor ja. het net is of je ja, net grand. Restaurant Grand Café gaat zitten als je in de kerk zit. Ja, inderdaad. Wat uh, ja. ook voor de bezoekers erg aangenaam is. En dat doen we morgen dus ook tijdens het concert. Ja, alleen mis ik dan altijd... Ik probeer dan te vergeven een glaasje wijn te bestellen... in dat Grand Café, maar dat lukt dan weer niet. Koffie wel gewoon. wijn dus niet, wel, wel koffie en thee na ja, afloop. Tijdens het dienst zelf dan zitten we allemaal heel stilletjes te luisteren... en, uh, en met mij de liederen mede te zingen. En, uh, maar het programma morgen dus... Ja. dat is toch allemaal... ...prettig in het gehoor liggende bekende muziek. De R van Bach uh, van Friedrich Hendel een aantal stukken. Ratschabel Pianga, wat een heel bekend nummer is. Arrival of the Queen of Sheba. Hornpipe van Water Music... Nou, Traumerai uh, van Robert Schumann. The Canon in Day van Pachelbel. Trumpet Voluntary van Stanley. Carmen, George Bizet... Ja? Turks rondo van Wolfgang Amadeus Mozart. Om maar even een paar voorbeelden te geven. Een gevarieerde, heel gevarieerde samenstelling. Zeer, ja, zeer. Ja? Ja, ja. Dus ik denk ook letterlijk voor iedereen, voor elk wat wils. zoals dat dan altijd heet. En uh, daar gaan wij ook voor. De inzet van de classic concerts is inderdaad met het idee om uh, nou, goede klassieke muziek van een hoog technisch standaard, zoals dit Kopenkwinter toch een heel groot uh, pro professioneel standaard heeft. En dat dan te brengen voor, voor de mensen van Zandvoort. En omstreken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar uh, zijn er dan natuurlijk nog, nog wel kaarten beschikbaar voor mensen die zeggen ik wil dat uh, ja. beluisteren? Ja. Bestellend wordt nu een beetje moeilijk, maar de kerk is open morgen vanaf half drie. Ja. En uh, om drie uur beginnen we dus in de dorpskerk Dorpsplein ja. en het begint om half drie en er zijn nog toegangskaarten beschikbaar. Maar zijn er te veel? Of zijn er, zijn er, zijn er, de, de... Ja, er zijn er nog een paar beschikbaar, ah, een okay. aantal. En uh, dus, als mensen die, wat kosten ze? Dus tien euro. 10 euro? Nou, ja, en, en dan, de mag de best... het, ja. dan mag ik het bijvertellen. Voor die 10 euro krijg je van ons nog een kop koffie en een kop thee erbij. cadeau. Nou, dat is eigenlijk gewoon een vijf uh, ja. euro, zo'n kaartje. Uh, dat klinkt goed. Ja. ja. En, en dan, ja, dan is de vraag natuurlijk, uh, als mensen dat nog willen doen, kunnen ze dat dan uh, alleen maar contant betalen of mogen ze ook pinnen? Want nee hoor, we hebben een, een afrekencomputermachine. Uh, ik weet niet hoeveel dingen heet. Ah, maar, hij heeft een pinnapparaat. Nou, dat is ook helemaal goed. Ja, dat, dat hebben wij. Dus er kan, kan dus gepind worden en er kan uh, contant uh, betaald worden. En, en dan even uh, de vraag, want er zijn natuurlijk ook nog wel wat oudere bezoekers. Uh, uh, is, hoe is de temperatuur in de kerk met 350 Oh. Nou, met 350 man is die vrij warm voor de tijd van het jaar. Maar ik schat niet in dat we er morgen 350 oh, hebben. Oh, okay. Kijk, die 350, die was toen wel gebaseerd op... Er heeft dus uh, twee jaar tijd, ze heeft mij dat orgel toen geheel buiten gekeerd, gerestaureerd. En uh, daar is heel Zandvoort, is daar toen op afgekomen om uh, het pas gerestaureerde orgel opnieuw te horen. En die toenmalige organist, hij is kort geleden trouwens overleden, die vond het best leuk om uh, behalve het orgelspel er iets bij te voegen. Dus die heeft dat koper, Twitter en margo uh, gevonden. Ja. En zij vonden het een goed idee om, uh, om mee te spelen. Nou Willem, uh, ik ben, wens jou uh, en, en iedereen die erheen gaat, heel veel uh, plezier ja. en succes. Ik betwijfel of jullie boven de, de decibellen van het circuit uh, uh, uitkomen. Maar uh, ik denk die dat... Nee, ja, je hebt ze hebt gisteren gehoord, die... Uh, 1 auto's ja, auto's. ja ik, heb gist, ik heb ze gisteren gehoord, ja, maar je... het zou best mogelijk zijn dat morgenmiddag het autoracen onmogelijk gemaakt wordt door de trompetklanken vanuit het top ja. Nou, ik, nou dat, laten... dat vind ik wel heel erg mooi. Ik kijk er naar uit zeker, in ieder geval. Hey, Willem, hartelijk bedankt uh, voor je bijdrage en heel uh, okay. veel plezier morgen. Ja, en voor de luisteraars, ja, we gaan maar gaan. kunnen gewoon nog even om half drie nog een kaart ja, lopen aan de deur en dan is morgenmiddag. Ja. morgenmiddag. Ja. Oké, okay, ja, we, we gaan een middag, muziekje draaien. oké. Ja, oké. Nou, we hebben genoten van de mooie klanken van Aha met Take On Me. Uh, een heerlijk stuk muziek. Ja, dat ken ik natuurlijk wel, want dat is uit mijn eigen jeugd. Uh, aan tafel zitten inmiddels twee mensen uh, die de luisteraars nog niet kennen. Dus ik ga vragen of ze zichzelf willen voorstellen. Maar ze zijn van Racing Pride. Uh, het is misschien wel heel toevallig dat ik daarom ook dit interview mag doen. Uh, voor de luisteraars die het niet weten. Uh, vertel eens, wie ben je precies? Goedem ben je? Goedemorgen allemaal. Ik ben Yvonne Hauvelaar, 30 jaar. En ik uh, race in de autosport. En je race in de autosport? Ja. En wat ik ik aanvragen? En ik ben Rick de Weber, 25 jaar. En ik uh, ben Marshall in de autosport. En voornamelijk hier op circuitantwoord. Voornamelijk hier op Antwoord. Ja. En jullie zijn van de organisatie Racing Pride. Ja. En ik denk dat onze luisteraars daar totaal niet mee bekend zijn... Nee, het komt oorspronkelijk uit Engeland. En uh, wij zijn sinds februari uh, gevraagd om uh, een community champion te zijn. En eigenlijk uh, ja, de mensen te ondersteunen, support te geven, uh, van, uh, die iets met de autosport hebben, of racen, inwerken, noem het allemaal maar op. En dan zijn we eigenlijk gewoon een hele leuke en hechte community. Die elkaar supporten ja, eigenlijk. Ja. Maar het, het Pride aspect dat zit dus in het LHBTI-kuur. Uh, ja. Ja. Uh, dus, ja. Nou zeggen natuurlijk heel veel mensen... ...maar nou, autosport, het is een mannenwereld. Ja, nou, dat nou, zeggen ze terecht. vaak. Ja. En uh, als homo heb je er geen leven. Het is echt allemaal vreselijk. <laughs> is dat zo? Nou, ja, ik moet zeggen... dat um, ...sinds ik ben begonnen hier op een circuit tien jaar geleden... ...toen was ik inderdaad heel erg afhankelijk van... ...ja, hoe, hoe ziet dat eruit... En eigenlijk over, over, ja. en eigenlijk over tijd is dat wel beter, steeds beter geworden. En kwam ik er ook achter dat meerdere van mijn collega's de, de, de, ook in de gemeenschap vallen. Um, en dan is het eigenlijk makkelijker ook om je coming-out te doen. En dan ben je ook wat meer een persoon voor andere mensen waar ze eerder naartoe lopen. Of van joh, uh, ik ben het eigenlijk hetzelfde en ja, op die manier zeg maar. Ja, dus je bent eigenlijk een soort vertrouwenspersoon voor mensen die zeggen ik kom uit de kast ja. op het, in mijn werk hier. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel inderdaad. En ik denk dat de Racing Pride daar ook echt wel zeker mee te maken heeft met onze rol daarin. Um, dat is echt om een gezicht er ook te, aan te geven dat die er ook gewoon zijn en dat we ook inderdaad gewoon open zijn voor joh loop gewoon naar ons stoel maak een praatje met ons en niet dat je het inderdaad hoeft op te kroppen ja in de in de voetbal is dat is het uh, ook een item hè dat ja. uh, die voetballers er eigenlijk niet vooruit willen komen mm -hmm. dat merk je in die autosport ook niet uh, dat denk ik wel maar ik denk dat die gewoon met de coureurs wat meer daarmee weet en we met, met even sponsorschappen maar het levert nu wel meer qua sponsorschappen op ja. dan dat het was vroeger. Zeker, nou ja... 15 jaar geleden was er niet heel veel oor naar en konden ze het eigenlijk ook weinig schelen, maar dat was ook een hele andere maatschappij eigenlijk. Ja. Ja. En iedereen uh, was heel, uh, heel open toen de tijd, uh, noem allemaal maar op en, en eigenlijk niks was te gek. Maar ja, dat is helaas allemaal wel een beetje veranderd. Maar uh, nu dat er meer over gepraat wordt, er wordt meer over bekend... Uh, ja, worden toch meer geaccepteerd. Nog Voor De bevordering, bevordering van de inclusiviteit. Ja. Ja, ja. Belangrijk natuurlijk. Ja. Het is nog niet overal. En het is nog niet... Uh, wordt het als normaal gezien? Wat natuurlijk eigenlijk wel hoort. Ja, vind ja, ja. ik. Ja, ja. Persoonlijk. Maar ik hoop dat dat in de toekomst wel uh, gaat komen ook. Maar dan heb jij natuurlijk dubbel zwaar. Want het is ook al zoiets dat... Nou, de Formule 1. De nou, er zijn wel van. een paar aardige uh, belangrijke uh, yeah. goedeurs geweest, hè? Liana Engelman bijvoorbeeld. Yeah. En Henny uh, uh, Hemmers. Uh, dat, dat, die, die vrouwen, die, die hebben echt iets uh, gebracht, zeg maar, in de autosport. Uh, want er rijden wel meer, hoor. Sandra Schuurman, uh, noem maar op. Uh, je kent ze waarschijnlijk, die namen allemaal wel. Yeah. Ja, ik ken ja, er wel een hoop. Ja, ja. en tegenwoordig Bijzke Visser bijvoorbeeld. Bijzke ja. Visser, ja. ja. inderdaad. Dat is een nationale aanstelling. Maar een aantal uh, maar uh, uit de LHBTI gemeenschap uh, coureurs, Zij zijn er, uh, die, die kom jij wel tegen? Ja. ja, er zijn er eigenlijk meer van als dat, dat ja? we vooraf denken. Ja. Ja. Maar, ik, maar dat is ook, die... wel, ook wel weer leuk, want als je dan met ze gaat praten, dan kom je er eigenlijk achter. Dat je eigenlijk best wel veel raakvlakken hebt en dat je best elkaar erin kan supporten. En, ja. Dat ja. maakt het ook wel weer heel erg leuk. maar, maar zijn er, uh ik zou wel wat bekender kunnen zijn. Er zijn die nog in de kast zitten. Die zeiden, nou ja, ik ben het, maar ik, ik behoefde er niet over te praten. Liever niet, want ja. echt stempeltje uh, snel. Ja, nou ja, ik was vroeger ook niet heel erg open over mijn privéleven. Want wat ik er allemaal buiten deed. Uh, ja, ja, ja dat, dat moet je zelf weten. Dat moet je zelf weten. dus dat, dat hield ik er ook allemaal wel mooi buiten, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, toen kwam dit zo op mijn pad. En vorig jaar werd ik gevraagd door uh, Richard, een van de uh, medeoprichters, om naar Donnington te komen. En uh, uh, want we waren in contact geraakt met mijn vriendin. En uh, zij is transgender ook. Dus dat is het dan ook weer heel anders. En uh, die vroeg van, joh, kom eens langs. En uh, nou, een heel gesprek erover. En toen kreeg ik die uitnodiging voor Community Champion. En ik denk ja, dit vind ik toch eigenlijk wel heel erg leuk. Daar moet ik toch wat mee doen. En ik denk, als ik toch maar net even één of twee mensen ermee kan helpen. En een hart onder de riem kan steken. En dat ze gewoon voelen dat ze geaccepteerd zijn hoe ze zijn. En dat het allemaal niet uitmaakt. Ja. En gewoon welkom zijn. Ik denk ja, dat is wel mooi. Dus ja, dat is ook een hele grote eer. Moet, ja. moet ik eerlijk duur, zeggen duur. Dat, dat ik dat mailtje kreeg. Toen stond ik echt wel even te trillen van, ja. van oh, dit, dit gebeurt echt. Uh, ik moest wel even ja. twee keer lezen. Ja, ja, ja, ja, ja. dat dat, dat ja. Had ik inderdaad. Ja. <laughs> Kun jij iets vertellen over jouw achtergrond als OK? Je zit bij ja. de OK, neem ik ja. aan. Nee? Ja, klopt inderdaad. Het ja. club, automobiel, ja. zoiets. Hè? Ja. Uh, hoe ben je er bijgekomen? Uh, nou, dan moet ik goed zeggen. Ongeveer twaalf jaar geleden was ik bij de, de paasracers. Toen raakte ik aan het praten met een, een inmiddels oud marshal. En die zei van, nou ja, als je 16 bent, kun je hier en hier opgeven. En uh, we zien je over een paar jaar. En ja. zo gezegd, zo gedaan. En Want je krijgt wel. een opleiding dan eerst? Uh, je gaat inderdaad eerst ga je, ga je een traject in om, uh, voor het de, voor de masterschap, zeg maar. Dus, ja. Je staat wel gewoon op post en dan doe je je ding. En in die tijd leer je, leer je alle verzetten ervan en... Zo groei je eigenlijk door? En, uh, niet alleen voor de luisteraars die niet weten wat het allemaal precies is, want er zijn er vast wel. Ja, Ik natuurlijk. weet het ook niet. Wat is een Marshall? Wij uh, zorgen eigenlijk voor de veiligheid op de baan zelf. Dus uh, als een coureur een fout maakt of er uh, ligt olie op de baan, Grind, noem het maar op, dan zijn wij degene die dat opruimen. En daarnaast ook als groot aspect, wij zijn de eerste die bij de coureur zijn als er een crash is. Ja, vrijwel in alle bochten staan, staan een, is een Oka-post ja. zeg maar. Ja. En die hebben allemaal vlaggen. Daar kunnen ze de olie aangeven of uh, gevaarlijke ja. situatie. De gele vlaggen, die ken je wel, hè? Ja ja gele vlag nou dat is ook gevaar. Hè? Ja, de, ja. dat ze uit moeten kijken de rode vlag dan moeten ze meteen stoppen natuurlijk nou nee, goed ja, dat dat zin. doen er ja. ook en wat ook belangrijk is zonder de marshals is er geen race nee bijvoorbeeld nee, nee. nee. zonder camera's ook niet hè, wat we gisteren zagen in Canada nee <laughs> <laughs> Inderdaad. Naar, maar nee, niet, maar het is. begint bij de Marshalls. Veiligheid ja. is altijd op ja, één. Ja, ja. Ja. En sta je altijd op, een, op hetzelfde punt? Altijd in de tas nee. of? bocht? Uh, nee, dat, dat nee? verschilt echt per, per evenement. Soms zelfs per dag. Uh, met een DNT, met een nationale kampioenschap. Dan, verschil, dan sta je met een evenement van twee dagen op twee verschillende posten meestal. Ja, ja, ja. Maar met de Formule 1 dat gewoon het hele weekend op dezelfde post. Ja. Met, de, met, de, met deze HGP ook bijvoorbeeld. Ja. Woon je in Zandvoort? Nee, ik woon in, in een hoofddorp. Een hoofddorp? Ja. Ja. ja, precies. Daarmee, ja. Maar is marshall baan, dat is natuurlijk niet fulltime dan. Nee, dat is echt puur voor de weekenden. Het is ook vrijwilligerswerk. Dus vrijwilligerswerk, we, ja, ja, we zo. zijn hier echt. Uh, is zoals wij, hoor. Ook vrijwilligerswerk. Ja. Ja, ja, dus wij komen hier echt in onze vrije tijd komen hier naartoe om uh, gewoon voor onze liefde en de passie voor de sport. En voor eigenlijk niets anders. Ja, mooi race te zien. Heb je al, heb je al uh, ernstige dingen meegemaakt? Wagen in de bron of uh, ja, die, die heb over ik, de kop? Die, die heb ja? ik wel meegemaakt inderdaad. Maar met tegenwoordig met de veiligheidseisen van de auto's, etc. De coureurs zijn er gelukkig allemaal gewoon veilig uitgestapt. Ja. Uh, natuurlijk wel veel schade, maar ja, blikschade... dat, ja, dat, dat het uit, een auto is ja, te vervangen ja, of te repareren. Maar het, uh, het, het leven van... Ik heb nog niet gelukkig meegemaakt dat... een fatale dat, ongeluk. Nee nee, nee, nee. Die zijn er ook niet zoveel gelukkig. Maar nee, nee, hier op Zandvoort, ik denk dat het met een, echt met een evenement was... met de historische Grand Prix. Ik denk zes jaar geleden inmiddels. Zeven mm -hmm. jaar geleden. Ja. Uh, dat dat is gebeurd. Maar toen was ik... toen was ik niet zo bij dat ongeluk aanwezig. Uh, nee, nee, gelukkig. Nee, want nee, ik nou, heb nou. inderdaad gehoord dat het echt... heel, heel, heel, heel, heel heftig was. Ja, begrijp ik. Uh, jij, jij rijdt welke klasse? De Citroën zei je net, Citroën C1 en Endurance gereden. Uh -huh. Endurance? Uh, nou, ja. en die lange, ja, afstanden races. lange afstand Ja, oh, lange En uh, Ik ben geen springdrijder, want ik moet meer van constant rijden en uh, op de baan houden. En, uh, Gewoon gas blijven geven. Dat gaat mij prima af, zeg maar. Ja. maar. En je kunt allemaal bochtje Ja, tuurlijk. We kunnen allemaal op een bochtje rijden, uh, noem maar op. Maar uh, ja, dat gaat mij een stuk beter af. En uh, nou gaan we volgende maand, of, nou ja, eigenlijk deze maand, gaan we overhuizen naar uh, Oostenrijk van de de volgende maand gaan we er wonen en dan uh, gaan we via een Oostenrijkse licentie, maar nog wel een Nederlandse nationaliteit, ja. <laughs> die behou ik nog wel, dan uh, gaan we in Europa rijden. Dus we uh, rij je ook meer op Zeldweg, dat is het circuit in Oostenrijk, het bekende circuit oh, in de, de Spielberg inderdaad. Uh, ja. En uh, Duitsland, hopelijk ook Zandvoort, want ik heb dan gelijk een internationale ja? licentie. Dus uh, ja, okay. dat is en, natuurlijk en, en, en wat te je gek. En heb dan ook Want Dat is eigenlijk wel een hele dure uh, sport, het is niet zo dat je ja. zegt van uh, ik ga een middagje racen. Nee, ik heb gelukkig wel wat sponsoren uh, en ook druk mee bezig, want ja, het is iets wat je moet blijven ontwikkelen en ook met social media en dat was niet echt mijn ding, want ik ben meer face-to-face uh, -face, uh, praten uh, uh, uh. en daar kom ik altijd meestal verder mee dan de, dan de social media. Maar ik leer weer van mijn vriendin bij. En ik moet regelmatig posten. En dat gaat steeds beter en beter. Dus uh, ja, zo breid je toch weer het netwerk uit. En eigenlijk gewoon overal waar je bent, doe je weer een beetje contacten op. En die ja. kent die. En dan rol je daar weer verder in. En, uh, maar ja. heb, heb, jij, heb jij het idee dat je door je privéachtergrond moeilijker aan sponsors komt of niet? Of, of zijn er wel sponsors nou, geweest zeg zeggen, maar nou, dat ga ik maar niet doen. Ik denk dat dat er ook best wel is geweest. Dat ze zeggen, van nou, uh, hier uh, ga ja. ik niet aan beginnen. Dat ja. ga ik Manden niet aan branden. Ja. Maar ik denk ook dat er heel veel bedrijven nu juist zijn ja, die omdat dat wel het, willen doen. Hè? Ja. ja, omdat het toch een, een soort keerpunt is nu ja. eigenlijk. Ja. Waar we op zitten. En ik denk dat er juist nu meer bedrijven er toch in geïnteresseerd zijn ja. om er toch wat mee te gaan doen. En dat ze denken: oh, het is misschien toch wel weer goed voor het imago. En misschien kunnen we dan toch, ja. Ja, in bedrijven zijn natuurlijk ook gewoon mensen die, ja. die, ja. Komen die zijn, Dus, dus over twee de jaar rij jij gewoon een BMW M3, of niet? Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik ben hier begonnen met een BMW E30. Oh, ja, dat, ja, dat was leuk. ook zo leuk. Ja, dat ja. was echt super. Ja, want je hebt hier je race gehaald, hè? 15 jaar geleden, over een paar dagen, 15 jaar geleden, heb ik hier mijn race gehaald. Ja, gehaald. Ja. Ja. En, en hoe ben je in die oude sport terechtgekomen? Ging jij met je ouders? Ik, uh, ik ben, toen ik zeven jaar was, waren we in Zuid-Frankrijk op vakantie met mijn ouders en toen zagen we een kartbaan en uh, nou, een klein blond wijfie. Ik zei tegen mijn ouders, ik wil dit eens proberen, dit is toch gaaf en ik was een fan van de auto's. Ik keek al Formule 1 en daar ging ik al heerlijk voor zitten, dat vond ik al geweldig. En toen stapte ik in dat ding nou, en mijn moeder hield al de hart vast van oh nee, dit gaat me toch niet gebeuren. En mijn vader die was wel helemaal blij. En ik, ik reed daar, toen me mijn helm af. Nou, grijns van oor tot oor. Ja. Een glimlach. En ik zei tegen mijn wouders, ja dit wil ik gaan doen. Dit is het. Weg met de korfbal. Ik wil dit gaan doen. Ja, zo dat, ja. Want ik zat toen op korfbal en iedere week wedstrijden. En op een gegeven moment kon het niet meer combineren. Dus toen ben ik echt voor de karten gegaan. En um, ja, toen ik... Uh, 15 was ik op mijn racecentrum gehaald. Wel ook hier gereden, getest voor de Suzuki Swift Cup. Want dat vond ik helemaal leuk in die kleine bakjes, ja, Ik denk, oh, ja. dat is leuk. Het zijn ook hele leuke gewoon, auto's. Ja, natuurlijk. Ja, close absoluut. racen. Ja, ja, en, uh, ja. ja, dat is leuk. Maar het is maar ja. natuurlijk geen goedkoop. Ook, ook die kartsport is niet nee. goedkoop. Nee, heb... Waren je ouders er wel blij mee? Of? Uh, nou, in het begin dachten ze, oh jee, ja, wat gaan, gaan we, we nou krijgen? Nou krijgen? Ja, ja. Maar in de loop Elke van de tijd. een paar honderd euro en bandjes kwijt. En, uh, ja. Ja, hoe verder je kwam eigenlijk, hoe meer. Uh, sponsoren erop kwamen en ik begon met werken eigenlijk bij een baantje toen ik twaalf was en uh, nou ja, al dat geld ging eigenlijk allemaal richting de karten ja, ja, ja. en uh, ja. ja, ik vond dat wel best, ik had de tijd van mijn leven, dus ik ging er wel voor werken en dat maar, vond ik allemaal prima. Had je talent of niet? Soms nou, ik lukt. heb wel aardig ja, wat gewonnen, dus dat oh, is wel leuk. leuk. Ik heb nog stiekem alle bekers bewaard op zolder in dozen zit het ja. nog. Dus uh, ja, die moeten het gewoon een keertje mee naar Oostenrijk maar misschien moet ik toch al die plaatjes eraf halen en dat in een lijstje doen of zo. Ja, ja, ja, ja, ja. ja daar moet ik nog wat op verzinnen, anders kunnen we het niet kwijt. Dan is het appartement vol. Ja. Uh, uh, uh. Ik stel voor dat we even een plaatje tussendoor doen en dan ja. gaan we zo nog heel ja. even verder praten. Uh, Jij hebt een plaatje klaar staan, neem ik aan uh, Isabel. Hartstikke goed. Nou, laat maar horen dan. Even een plaatje tussendoor Alles oh, goed. Ja, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben Walk Like an Egyptian van de Bengals net gehoord. Maar er wordt hier niet zo heel veel gelopen, maar met name gereden op het circuit. Uh, en we hebben twee gasten die zitten te vertellen over uh, Racing Pride. Uh, Daar hebben we het net over gehad. Uh, maar vertel eens wat de organisatie uh, verder nog doet en is. Zijn er grote bedrijven bij betrokken, bekende coureurs... Uh, nou, grote bedrijven, niet, uh, niet echt, tenminste, dus er zijn wel grote bedrijven daarbij betrokken. Uh, Red Bull Racing, uh, Alpine Formula One Team en... Moet goed als de en als Martin, die, die, die, die staan uh, op de. Op nou, op als de je Lens Straw achter je hebt, of die vader van Lens Straw. Ja, dan, dan uh, heb je inderdaad dan, dan je dan je een heel groot bedrijf inderdaad erachter staan. staan <laughs> um, En Razing Price zorgt eigenlijk al, uh, voornamelijk voor uh, de, ook het gesprek aangaan met bedrijven over de, over de diversiteit en hoe ze dat kunnen, uh, kunnen verbeteren. Zodat er gewoon een meer inclusieve werkomgeving wordt, waar mensen ook gewoon zichzelf durven te zijn en er ook voor ja. durven uit te komen. En je vertelde net dat je uh, ook een workshop uh, bij Mercedes hebt. Uh, nou, niet, niet ik ja. zelf, maar Racing Pride, ja. inderdaad, uh, die, die zijn eerder deze week bij Mercedes uh, het Formule 1 team geweest, om inderdaad workshops te geven en te, en te praten over diversiteit op de werkvloer. Waren daar de coureurs ook bij, uh, Hamilton en Russell? Een dat durf ik niet nee, zeker nee. uit te zeggen. Dat Want ik, Lewis Hamilton is wel iemand die zich zeg maar, sterk maakt voor de ja. inclusiviteit he, in, in, in de sport. Ja, en ik denk, zeker. Zeker in de Formule 1, dat er echt zo na, wel zo'n naam nodig is om ja. daar het gesprek ook over, open te, op, ja. over te rollen. Ja. Um, zeker omdat Lewis Hamilton is natuurlijk een man van kleur. Dus hij is dit, zit zelf al zit hij al in die minority. Ja. Dus hij weet, weet er überhaupt al alles van om dat, dat hij gediscrimineerd werd op de kartbaan, dat, dat er op z, ook op zijn kart geschreven werd. Dus hij is eigenlijk al een heel een groot persoon waard. Ja, Want hij heeft ook ja. vaak de regenboogkleuren. in op zijn. Ja. Dat is ja. ook een goede zaak. Ja, absoluut. Dus uh, ja, die, dat, dat soort mensen heb je wel nodig om zeg maar, het uh, bekend, bekend te maken. Ja. En jij zei ook dat, uh, dat het uitgerold is in Amerika, nu Noord-Amerika. Ja, klopt. Vorig jaar uh, is Racing Pride in uh, Noord-Amerika begonnen. En daar zijn een aantal uh, ambassadeurs uh, zijn er, zijn er, zijn er, zijn er natuurlijk ook bij gekomen. Een aantal in de, in de driftsport, in de NASCAR en in de drag racer. En dan niet het verkleed zijn, maar echt het recht uitgaan. En zo snel mogelijk aan de andere kant van de... Ja. Van de niet de drag queens. Dus nog, nee, niet de drag, drag eigenlijk queens. Dat is natuurlijk een leuk idee voor, uh, voor de Pride Ja, De Drag Race Ja, wij hebben hier elk jaar een enorm uh, festijn. De Pride, uh, of, the yeah, the Pride ja. of the Beach. Uh, Roy is even een van de organisatoren uh, daarvan. En ja, dat is ook altijd hartstikke leuk. Ja, je kan volgende keer een racewagen laten meerijden, waarom niet? Ja, absoluut. Uh, mm. ja. Nee, heb jij een idee hoe het in Oostenrijk ermee gesteld is? Want je gaat nu naar Oostenrijk verhuizen. Maar uh, heb je daarover ingelezen? Of, uh? Nou, ik heb er een beetje naar gekeken. Maar de mensen zijn daar over het algemeen wel wat meer gesloten dan, meer dan, dan dat wij zijn. Ja, wat ja, gereserveerd, ja, ja. maar wel uh, vriendelijk. En ja, wel echt ja. uh, wel gericht op, op, tot de mensen voor toerisme. Uh, noem maar alles maar op. Maar uh, ja, ze zijn iets minder open als dat wij zijn. Wat op zich niet uitmaakt. En ze vinden ook vaak, uh, als je jezelf bent, is het goed. Ja. En dat is ook wel weer heel fijn, want dat is soms wat hier weer ontbreekt: is dat we heel open zijn. Ja. Maar als je jezelf bent, is het niet altijd goed. En dan denk ik, ja, het is een beetje het ene uiterste naar het andere uiterste. Ja. Dus ja. ja. Is toch ook wel weer fijn en uh, ik ga dat wel zien. En, ja, ik, ik blijf iedereen supporten en ook daar. En ook voor andere sporten, want ik ben helemaal weg van sport. Daarom woon ik ook graag in de bergen. Dus ja, ja. dat is. Uh, dat is even de reden waarom je naar Oostenrijk gaat. Nou, ik, ja, ik kom daar al heel lang. En ik zei al, nog eerder, als ik begon met Karten, zei ik altijd, als ik hier kan gaan werken en wonen, dan uh, ben ik vertrokken. Terwijl, nou ja, terwijl, terwijl. nu kwam die kans. En ja, eigenlijk met beide handen aangegrepen. We hebben nu een prachtig appartementje. Ja. We gaan volgende week alle spullen verhuizen. En een maand later komen wij. Maar ja, ja, ja, dus waar, waar ga je werken dan? Wat, wat voor een sportwinkel. Winkel. Sorry? Een sportwinkel. Oh, een sportwinkel, dat ja. goed ja. zeg. Nou, ik ben gek uh, op wintersporten. En uh, ja, zomersporten ook. En uh, zelf doe ik aangepast sporten vanwege mijn beperking. Mm -hmm. Dus ik hoop daar in de toekomst een bedrijf op te zetten. En dat je uh, mensen met een beperking... Uh, uh, die kunnen skiën uh, met een brace. Want ik gebruik dan een brace. Wat maar voor beperkingen heb je? Uh, uh, je ik heb uh, scoliose gehad. Een zijwaartse kromming van de rug. Oh. En die hebben ze helemaal rechtgezet. Uh, en sindsdien heb ik geen gevoel meer in mijn benen. Oh, ben. Dus uh, als ik race... ...race ik met Hanbrini. Ja. Dat is ook de reden waarom ik een tijdje gestopt was... ...toen ik 20 was, heb ik gezegd van... ...oké, okay, als, ik, als ik niet meer competitief ben dan stop ik. Want ja. ik hou niet van een baanvulling. Oh, toen, Daar hou ik ja. niet van. Nee, want je moet natuurlijk uh, je wagen ook een hoop uh, veranderen. Hè? En dat kost ook een hoop geld. Ja. En toen de tijd. De, tien jaar terug was er niet heel veel over bekend. Er was wel wat. Maar dat kostte zoveel. Dat, ja. dat was niet te doen eigenlijk. En toen kreeg ik eigenlijk deze kans uh, in Engeland. En dat heb ik met beide handen aangegrepen. En zo ga je weer terug naar Europa eigenlijk. Ja. ja, en, ja. ja dat is toch wel weer fantastisch. Ja. En dat hoop ik toch ook bij anderen te doen. Ook in andere natuurlijk. sporten. En ja. gewoon de passie delen en mensen helpen en dat is het beste wat er is. En hoeveel ambassadeurs zijn er eigenlijk in Nederland? Uh, in, ne in Nederland zelf uh, zijn wij eigenlijk de enige twee uh, community champions uh, yeah. die er zijn. Dus we zijn echt. Nou, dan zal meteen naar, uh, je is verhuisd naar oost Ben ik de enige rekening? nog? <laughs> ja. ja. en wel met Neo Nederlandse nationaliteit. <laughs> ja, dat dat wel. <rijgrijmpel> ja, ja. Nee, uh, nee voor, uh, het, Nederlandse nationaliteit zijn er dan zijn bij twee de, de, de enige. Ja. Um, een Belgische collega. We hebben nog een Belgische collega, ook een Marshall. Um, en dan houdt het binnen de Benelux eigenlijk wel op. Dus dan zijn we eigenlijk wel de enige drie die daar ja. in aanwezig zijn. Ja. Ja. Veel andere landen inmiddels ook. Ik bedoel Amerika, Noord-Amerika, maar zijn Europa, België, Nederland, Engeland, toen het begonnen is. Het uh, ja. zich verder uit inmiddels, langzaam. Dan moet ik heel even nadenken. Want het is best wel een lijst met community champions en ambassadeurs wat we inmiddels hebben. Maar volgens mij zijn dat wel, zijn dat wel de grootste dat wel de landen. landen ja. Ja. Er zijn ook nog een aantal van een Amerikaanse of Engelse nationaliteit die bijvoorbeeld in een ander land wonen. Zo weet ik, weet ik dat er iemand, uh, Jordan, die woont in Frankrijk tegenwoordig in Parijs. Nou. Maar zij is volgens mij Amerikaanse ook. Zij zijn Amerikaanse, ja. ja. ja. ja. Het is wel een community champion dan hier in Frankrijk. Ja, absoluut. Ja. dat, ja. Is dat. Ja. Nou, ja. moet jou allemaal erg aanspreken. Ik ja. weet dat jij niet zo heel erg van de autosport bent. Maar je vertelde mij net dat je hier ook vaker komt geweest bent in ieder geval. Ja, zeker. In een, in een, uh, grijs. Rol. In een grijs verleden uh, uh, was ik directeur van een heel groot bedrijf. Met ongeveer duizend werknemers. En die zaten, hadden hier twee lou lounges. Een Rijnhaven. Dus we... We hadden het, uh, het BMW Touring Team. En het kop van Nissan dealer team. De Coronel. En uh, meneer Doornbos. Die reden voor ons. Wat leuk. Uh, ja. En jij betaalde ja. dat allemaal. Nou niet ik zelf. Maar het <laughs> betaalde het wel. Ja, zo ben ik ook al mijn eerste BMW gekomen. Ja, want uh, yeah. die was van iemand die reed. En waar uh, die niet zo goed deed. En toen kreeg ik hem. Dus. Maar iedereen hing hier over de redeling om die race te bekijken. En jij zat uh, lekker. En ik zat meestal aan de bar. Nou uh, <laughs> ja. ja. ja. dat doe je goed. Ja, doe je ja, goed. Iedere keer als iets voorbij. Want dan had ik het eerst aan de bar. De drankjes en de kist, die moesten al aansluiten. Ja. Ja, en de hapjes waren ook ja, goed. Ja. Zijn jullie hier ook met de Formule 1 race? Want jij mag natuurlijk niet langs. De baan staan als ook uh, officieel. Ja, zeker wel. Wel, ja. oh, ik dacht, ik, ik, ik dacht ze, ik dat meen... ze hun eigen oka's, uh, zeg maar, hun nee, eigen de, officials de, hadden. Nee, gebruiken dat lokale officials, alleen komen er ook heel veel uit over uit het buitenland. Oh, vorig jaar hadden ja. we ook een, een aantal marsen uit Mexico, Frankrijk, hmm. Amerika, oh, ja? noem maar op. Dus ze komen echt uit alle hoeken van de wereld komen, ze, komen ze daar voor over. En dit jaar is ook nog eens een, voor mij een speciaal evenement, want dat is mijn tienjarige jubileum. Mijn oh, wat goed. Af, ja, dus of, ja. vorig jaar september heb je ook langs de baan gestaan? Ja, toen stond ik uh, in de tassenbocht. Oh, wat goed. Dus, ja. ja. ja. En ik stond op de Weet het. Was ik zat ook in de ik zat ja. op de, in de bocht. Dus, nou, Die nee, kunnen we zwaaien. In de bocht, ik zat hier. Ja. Oh, je <laughs> ja. zat hier. Ja, ja, ja. Met minister ja, ja. Zo belangrijk ben ik niet hier. Dus uh, <laughs> ik zat gewoon uh, bij de tas Dat was ook heel leuk om te zien. Maar, uh, en en jij, ben, jij bezoekt ook de formule 1? Ik ben uh, de laatste keer dat ik geweest was in de Schumacher tijdperk. Mijn idool vroeger was altijd Michael Schumacher. Want hij werkt altijd keihard. toch de juiste mensen om zich heen. Om het beste team te vormen. Om de doelen te bouwen. Halen, voor zichzelf, maar ook voor het team. En uh, ja, hij was altijd mijn idool. Dus ik ben toen wel een paar keer geweest en ook naar een uh, Michel-Sjoemige fantak uh, op uh, de Neurburgring. Oh, uh, Noem het allemaal maar op. Ja. Nu, hier op Zandvoort ben ik nog niet geweest naar de formule 1, ik uh. heel eerlijk bekennen ik wil het wel een keer doen, want die sfeer is toch ook wel weer heel gaaf, en ja, dat is overal ja, oranje, ja, ja dat is leuk ja dat is fantastisch, ja. je hebt in ieder geval drie keer de kans nog, dit jaar en dan 24 en 25 dat, klopt, dat zijn de ik het vind, het, de vind ik dit soort evenementen waar wij vandaag zijn, vind ik leuker, want dan kan ja. je de pitboxen in, je kan een ja. praatje maken, je kan de auto's goed bekijken heel gemoedelijk ook, het ja. is heel gemoedelijk, en dat vind ik ook wel weer heel leuk en heel ja. fijn, heel ja. leuk ja. Uh, dat heb je met Formule 1 niet. Kan ook niet. Want anders gaat het, het loopt het helemaal uit de hand. Dus, ja. ja. ja. ja. En uh, daarom heb ik, ben ik eigenlijk ook niet geweest de afgelopen jaren. Nou, nee. ja. ja, nou ja, goed. Uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Want we gaan een beetje afronden. Ja. Want uh, ik weet niet hoe laat het er is. Het is nu... Uh, vijf ik, vor uh, vor voor vor vor Ja, vor vor... E ja vor vijf voor want e dus We gaan een een nog... Een stukje muziek denk ik. En dan het nieuws. Ja, het nieuws wordt eruit gegooid als het nieuws begint. Dus we gaan nog een klein stukje muziek draaien. Mag ik zeggen welk nummer het was? Het was feit. Nou, dat weet je. Ik zou helpen. hè. dat zou na het nieuws komen, toch? Wat gaan we draaien? Faith? Juist. Oké, hartelijk bedankt voor jullie gesprek. Ja, heel en heel veel uit, succes nog met uh, Racing Pride. En, uh, ja. Leuk dat jullie er waren. We nodigen jullie graag uit voor Pride of the Beach. Ik zal zorgen ja. dat ja. jullie jij maar even. Ja. Ja, dat ja. ga, ja, ja, ga ik regelen. Ja. Ja. Okay. Bedankt. Bedankt, bedankt. bedankt. oké, okay, goed zo. Oh, do all oh, Nevermore. Before this river, there comes an ocean Before you throw my heart back on the floor Oh, oh baby, I reconsider my foolish notion Well, I need someone to hold me but I wait for something more Yes, I gotta have faith mm, I gotta have faith Because I gotta have faith I gotta have faith I have faith, faith, faith Faith To hold me, but I wait for something more. 'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. 'Cause I gotta have faith. Faith, faith, faith. I gotta have faith. faith, faith.